Siet Amadeus Enkel, hij staat op de cd Van de, oh, wat een nieuwe cd van Verderlekan Exclusief hierbij zie Jouw van Zandvoort Tot aan 12 uur Thank mm -hmm. you. Als je nog ingeschakeld bent op jouw CFM Zandvoort, ...DJJK, behind the wheels of steel. De laatste vijf minuten, wat zeg ik? Drieënhalve minuut zijn ingegaan... ...maar niet getreurd, volgende week vrijdag... ...weer drie uur lang. See it, keihard door je speaker. Zorg dus dat je gewoon om negen uur bent ingeschakeld. Ik zeg, tot volgende week. Tot see it. Mijn naam is DJJK, samen met DJ Dion Sydney, ...DJ Ten Hoven. dit zie see it op jouw CFM Zandvoort. Blijf luisteren. Wat er volgt nog meer... van Zie